Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM heeft taakstraffen geëist tegen drie White Life Matters aanhangers. De mannen zouden mensen hebben mishandeld en stickers met teksten als nationaal socialisme. We komen terug en White Lives Matter op hebben geplakt. En dat is volgens het OM strafbaar. Met zo'n rassenleer worden dus negatieve conclusies getrokken over bepaalde bevolkingsgroepen. En daarom zijn dit soort teksten beledigend en strafbaar onder de discriminatiewetgeving. Twee van hen worden ervan verdacht dat ze ook iets te maken hebben... met de racistische teksten die tijdens Oud en Nieuw op de Erasmusbrug in Rotterdam werden geprojecteerd. De PSV-supporter die vorige maand de keeper van Sevilla aanviel... mag 40 jaar lang niet in een voetbalstadion komen. De man rende het veld op en sloeg de doelman in zijn gezicht... Eerder kreeg je ook al een celstraf van twee maanden. Het gaat goed met de Nederlandse wijnboeren. Ze hebben vorig jaar een recordhoeveelheid druiven geoogst. Vooral in Gelderland en Limburg zijn veel wijngaarden. Afgelopen jaar is er bijna 1 miljoen liter wijn geproduceerd. Dat is 1,3 miljoen flessen. De wijndruiven konden goed groeien door de warme zomer, waarin de zon vaak scheen. En op de Veluwe doen basisscholen mee aan een textielrace... Maandlang zamelen de kinderen zoveel mogelijk oude truien, kapotte sokken of verkleurde jeans in. Deze man kwam ook een grote zak brengen. Nou, ja, Ik zal eerlijk zeggen, mijn vrouw die gaat over het kastbeleid. Dus ik, ik, heb, ik heb me er niet mee bemoeid. Dus als ik binnenkort wat mis, dan weet ik in ieder geval waar het, waar het gebleven is. Door de kleren te verzamelen, leren de kinderen meer over recyclen. Want kapotte kleren gooi je niet bij het gewone afval, maar in een speciale textielbak. Zodat het opnieuw kan worden gebruikt.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 Welkom bij het tweede uur van deze uh, fijne aflevering van de Alternative FM... waar we straks uh, met uh, Christy verder gaan over haar, ja, eigenlijke verhalen. Onze verhalen. Um, eerst uh, deze van Let's Build an Empire. En ik moet opschieten, want ik moet een uh, zescijferige code ergens van invullen. En dat heeft alles uh, te maken met een nummer wat ik nog moet draaien. Hier is Terrenaka. Het nummer heet Oversteken. Ik oversteken kan Pak je mijn hand, het voelt niet veilig Aan de rand van alles wat ik wil doen en ga doen. Hoe ik het vandaag zie, is slechts een moment. Onzeker bent, maar wel sterker dan ik. En nog altijd ik. Think... Als ik dingen niet onthoud. Het is echt dramatisch. Want ik moet ook nog zo dadelijk nog een nieuw nummer laten horen. En wat denk je? Ik heb hem gewoon niet in, in mijn map op mijn USB-stick staan. Nou, dan, dan is het even weer twee keer stressen. Maar goed, het is me gelukt. Dus uh, het gaat allemaal goed komen. Um, twee nummers heb je kunnen horen. En dat waren uh, twee nummers uh, van Sterren Naka en Tobias Bader, De man uh, die we net uh, tussen 6 en 7 ook al hebben laten horen. Maar dan met de speed of Light. Dat had ik net ook even moeten doen. En dit is... Into Our Soul. Die je net hebt uh, kunnen horen. De vraag is... Uh, of iedereen helemaal uh, klaar... en helemaal blij en gelukkig is. Dus zodat ik ook uh, wat vragen zou kunnen stellen. Ik, uh, als ik zie dat Christy deze kant op komt... dan lijkt mij dat het geval. Ik ga ook even naar de koning van de geluidstechniek uh, vragen. Maar die zegt ook dat het allemaal goed is. Dus zou ik zeggen een microfoon, uh, Christy. Ik uh, weet niet uh, welke je wil nemen, de derde of nummer twee, maar het wordt nummer drie. Dus dan moet ik uh, die openzetten. Goedenavond. Laten we daar eens mee beginnen. Ja. Goedenavond. Ja. Um, het wordt een korte de introductie, want ik zie dat uh, omwille van de tijd uh, moeten we zo dadelijk al uh, weer beginnen. <laughs> dus, uh, maar goed. Me. Um, maar uh, even over jou, want ja. je hebt en nou weet ik het niet meer precies, in januari... Het album uitgebracht, toch? Uh, december. December December, ja. Zelfs uh, nog ja. een uh, tijd verder uh, terug. Um, onze verhalen. Vertel er iets over. Nou, het uh, album is ontstaan doordat ik eigenlijk allemaal ontmoetingen heb gehad met hmm. verschillende mensen. Ja. En een lied heb geschreven naar aanleiding van hun verhaal. Ja. En het is eigenlijk. Uh, is het een soort begonnen uh, in de coronatijd. Ja, is het een soort portret? Ja, sorry dat ik je ja, echt Nee, onderbrak, dat hoor. geeft niet. Ja. <laughs> ja. Een portret, ja. hoe bedoel je? Nou, gewoon, ja, portret. Dat je dus eigenlijk een uh, muzikaal portret van iemand uh, hebt uh, gemaakt. Of uh, is het dat dan weer net niet? Um, nou ja, om iemands levensverhaal natuurlijk echt te vangen in één lied... Hmm. is echt wel lastig. Dus ik heb echt wel bepaalde gebeurtenissen eruit gelicht. Hmm. Van diegene, ja. ja. Oké. Okay. Um, nou ja, de vraag, wie is Christy? ja. Dan is dat uh, meteen ook meteen de vraag, wie, uh, wie ben jij en uh, hoe lang ben je met muziek bezig? Um, nou, ik ben al bezig met muziek sinds dat ik de muziek een beetje ontdekte toen ik twaalf was. Mm -hmm. uh, en ik heb een, een hele lange reis gemaakt eigenlijk uh, om eigenlijk te ontdekken van nou, wat, ja, wat doe ik nou het liefste in de muziek? En dat is echt wel zelf liedjes schrijven. Mm -hmm. Dus ja, dat noem je dan eigenlijk een, een singer-songwriter. Ja, dat zeggen ze met een heel mooi woord. Maar uh, omdat jij Nederlandstalig bent... dan uh, moeten we dat weer een heel ander zin gaan kleden. Maar ja. singer-songwriter lijkt mij de beste benaming. Eigenlijk. Ja, is helemaal goed. Ja. En ik schrijf uh, over het algemeen vooral Nederlandstalig. En ik schrijf... Uh, nou ja, bij mijn eerste album heb ik vooral liedjes geschreven... vanuit mijn eigen levenservaringen. Hmm. Dat was uh, mijn album Ontdekkingstocht. En... Dit album is echt zeg maar, ontstaan dus vanuit ja, uh, ervaringen van anderen waarover ik heb geschreven. We gaan het allemaal ja. zo direct uh, van je horen. Uh, maar eerst ga ik nog even één nummer draaien. Het sluit overigens wel aan op wat jij uh, doet. Hoor. Want, hey. Ja, want uh, dit zijn een dame en een heer. Die zijn uh, Amsterdam-Oost ingegaan. Ik heb het gelezen vandaag ja. Ja. door jouw, door ja. jouw post. Inkt. Inkt. Ja. Ja. Inkt. ja, Inkt heet ja. het. Ja. Ja, uh, en ze zijn nu bezig met een crowdfunding actie. Dat moet ik er dan ook nog even uh, vertellen. Want ze willen dat groter gaan trekken. Uh, en nu willen ze een beetje het DNA van Europa gaan uh, doen. Dus in plaats van uh, wat ze nu met Amsterdam-Oost hebben gedaan... Uh, willen ze dat dus nu met heel Europa gaan doen. Dus heel het mooi. kan best een heel leuk uh, verhaal worden. Uh, dit is een van die nummers die vanaf afkomstig is. En dat nummer dat heet ook die van mij. met ook die van mij. Het moment is daar, want uh, we gaan uh, beginnen met uh, het eerste gedeelte van Christi's uh, ja, verhaal over uh, onder meer onze verhalen. En ik weet niet precies of, en ik heb het niet helemaal helder, want uh, ik ben uh, ook tijdens het programma gewoon nog uh, druk bezig aan het einde van de straat, of die ook toevallig op dat album staat. Ja, Zie je? Klopt. Kijk, dat ik. Ja, ja. Dus dat is het eerste nummer waarmee jij begint? Ja, daar ga ik mee starten. Nou, laat, van ma de laat maar horen. Oké. Okay. Je altijd met je mee wanneer je verder gaat dan het einde van de straat Dankjewel. ik uh, ga uh, toch um, uh, ja misschien wel een hele uh, behoorlijk grote vergelijking maken. Maar ja, ja, ja, ja, en die grote vergelijking is met uh, een, uh, een song die ooit geschreven is door Friso Wiegersma. Zegt jou dat wat? Nee. Ik dacht dat je iemand anders zou gaan noemen. Ja, maar Friso Wiegersma ja? is de man... Die ooit het dorp heeft geschreven hey, van Wim Sonneveld. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, daar deed het maar een klein beetje aan denken. Dus euh, met, met dat, ja. uh, dat, nummer. Ja, ja, ja, daar, daar deed het mij sterk aan denken. Dus, ja, uh, klopt. En, Kijk, uh, dit, het, uh, dit is ook wel echt een lied wat gaat over een oudere man. Ja? Ik ben met hem afgereisd naar zijn geboortedorp. Zie je? Kijk, dat bedoel ja, ik dus... Nee, dat klopt wel. Ja, dat, dus die sfeer hing er een beetje overheen. Dus uh, ja, dat, dat is het voordeel dat je dan een beetje wat langer op die wereld rondloopt. En dat je ook nog eens een beetje cultuur, ja, bij je ouders, van mijn ouders moet ik eigenlijk zeggen, dat die dat uh, gewoon tegen mij gezegd hebben. Dat moet je wel onthouden, jongen. Ja. En goed, dus dat uh, bij deze dus gezegd. Maar uh, er is ook nog een tweede nummer en die gaan we nu horen. Ja. En dat nummer, dat heet Ik zie jou nog steeds. Maar soms lijkt het alsof je de hemel al bent binnengestand en ik je zie dansen. was er even voor nu, ik zie jou nog steeds, maar dat, uh, ja ik zie je nog steeds, maar het, de, de lading van het, de zon heeft iets heel anders en er zit wel iets uh, van mij uh, van een bepaalde vorm van herkenning in, maar daar ga ik het uh, straks nog even met, uh, met Christy over hebben. Um, eerst moet ik iets uh, gaan zoeken, want uh, ik heb een uh, soort, ik uh, ben een verstrooide professor en omdat ik een verstrooide professor ben, uh, wil ik nog wel eens dingen over het hoofd zien en ja, dan moet ik toch even weer uh, ergens naar achteren toe rennen... om even wat uh, dingen klaar te zetten. Nou ja, goed, het is een heel ingewikkeld verhaal... maar ik ga daar niet heel veel mensen mee vermoeien. Eerst Marble Boy. En dat is een nummer wat hij gisteren heeft uitgebracht. En dat nummer dat heet You Seem To Fall. But you've seen it all Shadows in your mind Make you close your eyes Boy, you seem to fall. Um, staat op 3 voor 12 Noord-Holland. Staat een hele verhaal over. Um, en aangezien wij toch op dit moment... bezig zijn met verhalen. Want deze Daan Frieling die achter Marble Boy schuilt... Uh, heeft daar dus ook een uh, verhaal. Want dit was zijn buurman. En die buurman die was verslaafd. En is uiteindelijk dakloos geworden. En uh, ja, als je hem in de stad ziet... dan heeft hij hem vaak over hoe het met hem is. Tenminste, dat vraagt hij dan. Zijn voormalige buurman. En hij heeft daar aan de hand daarvan... een nummer geschreven... hoe de wereld tegen hem aankijkt. Dus dat is een beetje de lading... van het hele verhaal. Um, even nog terug naar jouw nummer... van, van het eerste blokje. Um, ik zie jou nog steeds. Mm -hmm. Ik had er een uh, gedachte bij, bij een dementerend iemand. Maar er zit... Een, het is niet helemaal dementerend... maar het is uh, wel iets met geheugen. Hè? Want, ja. Ja, vertel. Ja. Uh, nou, het gaat over een vrouw van mijn leeftijd. En zij is uh, door een auto-ongeluk uh, ja, eigenlijk uh, in coma geraakt. Mm -hmm. En heeft nu een heel uh, ja, verlaagd bewustzijn. Ze wordt overal eigenlijk bij geholpen. En ze, ze woont in een zorginstelling. Mm -hmm. En ik, uh, ik zocht haar op samen met haar moeder. Ja. En uh, eigenlijk om eigenlijk ook mee te maken van nou. Um, ja, hoe is haar leven nu? En uh, eigenlijk door de ogen van haar moeder... heb ik het lied ook geschreven... die echt de krant voorleest iedere dag... en uh, vertelt van de dingen die zijn gebeurd. Ja. Um, maar ook om op die plek te zijn in haar kamer... en eigenlijk te zien dat uh, haar leven... zo abrupt tot stilstand eigenlijk is gekomen... Um, he, de dingen van haar leven die, die, die kon je daar echt zien met foto's en um, ja, herinneringen daaraan mm -hmm. maar ja, haar moeder ziet haar ook nog steeds, wanneer mm -hmm. ze dus want ze kan bijvoorbeeld wel lachen en als ze lacht, ja dan ineens dan, dan zie je toch ook weer je kind ja. dus, um, ja, het is een intens uh, nummer want uh, ja. het is ook er, er zit weinig uh, wat dat er gaat het is meteen boom ja. En het gaat ergens over, want dat is ja. bij jou uh, heel duidelijk meteen het, uh, het uh, geval. Maar in ieder geval fijn dat je dat even nog nader ja. wil toelichten, dat ja. hele verhaal. Want anders ja. denkt iedereen, zoals ik dus ook, van hé, hey, uh, dat lijkt mij, uh, doet mij denken aan mijn verhaal uh, bij, uh, als vrijwilliger, die ik dan, uh, gedaan, uh, ja, dat vrijwilligerswerk wat ik gedaan heb bij zorginstellingen. En dat ik dan op een gegeven moment dat beeld ziet. Maar dat zit dus niet helemaal. Ja, je kan ik vind het... het ook mooi hoor. Ja. Dat je dat juist erin herkent. Ik denk dat muziek ook daarvoor bedoeld is. Ja. En ook ja. zeker deze verhalen. Hmm. Um, die zijn eigenlijk ook weer bedoeld. Van dat andere mensen zich daar ook weer in herkennen. Dus als jij dat eruit haalt. Is dat is ja. toch mooi. Dat is ook weer waar. Ja. Nee, daar, heb je helemaal, daar heb je volkomen gelijk in. Dus, uh, dus, uh, dus dat. Ik dank je even voor, uh, voor de toelichting. Want we draaien er nog één. En dan uh, mag je weer. Uh, want dan heb ik er uh, nog twee nummers uh, die uh, klaarstaan. Eerst. Is het de beurt aan Ganna? Die is hier nooit geweest. Hoewel één keer onder een, onder een andere naam, programma naam, op een zondagmiddag. Uh, dat heette de Muziek Boulevard. Daar heeft Marcus wel de techniek ooit gedaan. Dat weet ik wel. Uh, Ganna heeft vorig jaar nog een hele mooie EP afgeleverd. Goodbye, en daar staat dit op: old friend, I'll see you down the road. Man, it's time to let go You gave all you had Now you can take your time If you stretch out your Climb the shore and Daarover vertellen, want uh, Ganna heeft dit een beetje geschreven. Over. En dan moet ik even nadenken. Leonard Cohen. Want uh, Leonard Cohen was de aanleiding. Want uh, zij is een stille bewonderaar van Leonard Cohen. Maar Leonard Cohen had het vaak over de vrouwen in zijn leven. En daar werd Ganna een beetje door getriggerd. En die, die zegt: Ja, uh, wat, wat, wat zijn dat dan voor vrouwen? En daar heeft ze daar de liedjes over gemaakt. En uh, dit was niet helemaal des. Uh, uh, ja, Leonard Cohen. Dit was weer iets heel anders. Dit ging wel over iets wat zij persoonlijk in haar eigen omgeving had uh, meegemaakt. Maar dat is natuurlijk ook de muziek. Daar hadden we het net over met, uh, met uh, Christy. En daarover gesproken, want we hadden net ook een, uh, een ander nummer, wat ik uh, net had uh, gedraaid, van Marvel Boy. En daar sluit dit nummer heel erg mooi op aan. Vertel. Ja, Ruwe Diamant. Dat schreef ik over uh, Rick. Hij heeft een, uh, een heel heftig verleden. Hij heeft in de ja, criminaliteit gezeten. Mm. Hij is dakloos geweest. Ook dakloos. Dus ja. uh, je had het daar zo over. Hij is verslaafd geweest. En uh, hij is uiteindelijk in de gevangenis beland. En dat was wat ik dus wist. Maar ik wist ook dat hij nu als ervaringsdeskundige werkt in de verslavingszorg. Dat is heel mooi. Maar goed, ja, ga doen. Ja, ja heel mooi. Maar ik had wel eens iets. Hij was voor mij eigenlijk nog een, een vreemde. En ik voor hem. Dus om ja, dit te gaan doen, dat hij mij zijn levensverhaal zou gaan vertellen. Uh, dacht ik wel van nou kun je mij eens eerst mee terugnemen... naar hoe jij was als klein jochie. Mm. Je was niet van de een op de andere dag in de gevangenis. En um, dat heeft eigenlijk heel veel gedaan. Om, dit, dit lied heb ik echt op die manier ook geschreven... dat je eigenlijk zijn levensloop zeg maar, ook mm. hoort in het nummer. En um, een, ja, een ruwe diamant... voordat een diamant flonkert... Je... Had hij door een heel ja. heftig slijpingsproces. Klopt. En ik uh, zag dat bij Rick eigenlijk ook zo. Dat voordat hij de man was die hij nu is. Moest zijn leven door een heel slijpingsproces. En uh, dat heb ik geprobeerd te beschrijven. Ja, Ik ken ook zo'n iemand. En dat is een heel bekend iemand. Want de man heeft ooit deel uitgemaakt van doe maar. Dan heb ik het over René van Kolm. Ja. En uh, die heeft bijna hetzelfde uh, verhaal uh, meegemaakt. Maar alleen René is nooit in de gevangenis uh, terechtgekomen. Daar is dat enige verschil. Maar uh, René is tegenwoordig familiecounselor... bij uh, de Geestelijke Gezondheidszorg hey. in Brabant. En hey. daar helpt hij dus mensen... Uh, die zijdelings te maken hebben met mensen... die in hun directe nabijheid, wel verslaafd zijn. Want hij zegt, ja, uh, uh, verslaafd uh, zijn uh, is niet alleen de verslaafde... maar ook de omgeving. En daar maakt hij zich sterk voor. Dus, uh, dus ja. er zit een uh, aardig verhaal en een aardige uh, uh, overeenkomst in. Uh, maar voordat we het helemaal gaan volkletsen tot aan 9 uur... dat gaan we dus niet doen. We gaan hem uh, hoor, laten horen. Ruwe die de mond. Hier is Christy. En kreeg de lachers op je hand Je was de gangmaker op het feest De jongen met de gulle lach Toch wist niemand Toch wist niemand Dat het een masker was Dat het een masker was Altijd haant je de voorste Als er een klus geklaard moest worden Ze wisten dat ze jou moesten hebben Je hoorde bij de stoere jongens toch wist niemand, toch wist niemand Dat het een masker was, dat het een masker was Was dat. Um, ja, en van een ruwe diamant gaan we naar iets heel anders. Want ja, uh, ik denk dat iedereen wel een klein beetje een gids in zijn leven heeft. Um, het is een uh, ruwe uh, overgang van het ene naar het ander. Maar ja, een andere brug kan ik ook niet. 1, 2, 3 verzinnen. Maar um, ik uh, vraag me alleen even af hoe je daar, uh, op uh, gekomen bent en wie je daarvoor uh, hebt gegeven. Uh, Gesproken is het een uh, echte gids of is het iemand die als een soort van gids functioneert? Um, ja, nou dit is inderdaad een nummer. Dat is even goed om erbij te zeggen. Um, die komt van mijn eerste album ah. uh, van ontdekkingstocht. Ah, dat is weer uh, iets dus heel ik heb Inderdaad niet iemand um, ervoor opmoet nee. om het lied te schrijven. Oh, nee. Dus je bent en, het helemaal zelf in dit uh, hele verhaal. Um, Bijna. Voor mij uh, persoonlijk is, is God mijn gids in mijn leven. Ja. En ik denk dat, uh, net wat jij eigenlijk zelf al net al zei... we hebben allemaal wel eens iemand nodig die ons bij de hand neemt. Ja. En, uh, en ons leidt door het leven. Dat ja. is het dus. Ja. Nou oké, okay, laten we maar horen. Hier is yes. Gids. Gids. Kom, oh, ga met me mee, ik breng je veilig thuis. Samen gaan we op weg, ik neem je bij de hand. Vertrouw me, vertrouw maar op mij, ik beschaam jouw vertrouwen. Naar het nieuws van 9 uur. En het is weer zo'n avond dat je hem weer eigenlijk moet draaien. Twaalf jaar geleden, wat zeg ik, elf jaar geleden, kwam Alaska met hun eerste album, Actors and Liars. En Jacob D. Edward heeft het nog eens een keer toegelicht. Er zitten mythische figuren die hierin besproken wordt, maar dat kun je aan Frank Bond wel overlaten, want die weet daar wel raad mee. Het is weer zover Never Cry Wolf. Tot aan het nieuws van 9 uur.